Dit is Billy McClasky van Palm Springs, Reporting for Embassy Sports of America. 20 seconden at het start van the 31st Party of Race van de Sandy. Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80. Wat gebeurde er toen met het circuit?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 Uh, dus daar moest een oplossing voor gevonden worden. En in die tijd heeft Hans Ernst, die toen de directeur van het circuit geworden was ondertussen, uh, heeft dat voor elkaar gekregen. Hij heeft een enorme prestatie daarvoor neergezet om in overleg met de gemeente en de provincie en ook met, uh, met Vendex in die tijd, om uh, geld bij elkaar te krijgen om een tijdelijk interim circuit aan te leggen. wat uh, Een circuit was van slechts 2,5 kilometer. Het was een kort circuit, het huidige circuit is 4,5 kilometer. en Dat is een beetje de gemiddelde lengte van, uh, van, van een circuit. En maar een interim circuit van 2,5 kilometer in ieder geval door te kunnen blijven racen zandvoort totdat de vergunningen klaar waren om het nieuwe Grand Prix circuit aan te leggen. Nou, uh, dat de interim circuit dat is in 1989 aangelegd en het heeft uiteindelijk nog tien jaar geduurd voordat het nieuwe circuit, het nieuwe Grand Prix circuit, geopend kon worden. Dat betekent dat het tien jaar lang uh, de tijd nodig was om alle vergunningen en alle procedures te doorlopen. Een enorme tijd, een enorme berg werk die verzet is in die tijd. Maar uiteindelijk was het zo dat in 1999 het nieuwe lange circuit geopend kon worden. Wat eigenlijk in grote contouren gelijk was zoals dat in, in de jaren 80 al bedacht was. Alleen ontzettende tijd overheen gegaan.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 Erik, wat betekent A1GP precies?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 Start. Null auf 100 in zwei Sekunden. Los geht's. Schumacher. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 500 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen.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 Nou, die rijden in Zandvoort hun uh, rondjes en die gaan dan, als ze in Zandvoort heel goed zijn, gaan ze internationaal kijken. Nou, Jan Lammers is natuurlijk een, een, pla een bekend voorbeeld, hè? plaatsgenoot, die vanaf, uh, vanaf zijn 10, 12e jaar op de slipschool heeft rondgelopen en op de Ski ging rijden. En daarna internationaal groot coureur is ge geworden. He, maar ook uh, iemand als Tom Coronel, die uh, nu in het Wereldkampioenschap Toerwagen rijdt, ja, is iemand een jongen die inderdaad ook al vanaf zijn 14e, 15e op het circuit race en rondloopt. Dus ja, wij zijn echt, wat dat betreft, echt de broedplaats voor jong uh, autosporttalent. Wie is het nieuwe talent op het ogenblik?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 Tom, Tom, Tom.